Van het afgelopen verhaal kan men leren dat het bestaan van een heer heel uitputtend is. Eenzaam en onbegrepen geeft hij keer op keer het goede voorbeeld zonder op zijn teer teergestel te letten. Dat wreekt zich, zoals blijkt uit de nu volgende geschiedenis over de bommellegende. Vandaag vertelt Yvonne van den Hurk de Bommellegende, deel 1. Heer Bommel begon last te krijgen van een zekere traagheid in het denken. Wanneer iemand hem vroeg hoe laat het was, antwoordde hij soms maandag. Of hij was nog doende zijn horloge te trekken... wanneer de vraagsteller zich reeds tot een ander gewend had. Ook lachte hij te laat om mopjes die hem werden verteld... En meermalen lachte hij in het geheel niet. Wat nog erger is. Dit verschijnsel bedrukte hem. Hij zelf begreep weliswaar dat zijn geweldig verstand zich meer en meer af begon te keren van beuzelarijen. En dat hij zijn laag bij de grondse omgeving ontgroeide. Maar toch hinderde het hem wanneer er gesprekken werden gevoerd waarvan de zin hem ontging. Men kan mij niet langer volgen. En gedachten gaan veel dieper dan die van de anderen. Dat is het. De meeste lieden springen oppervlakkig van het ene woord op het andere. Terwijl ik voor mij een grafijn web. Oh! Kunt u niet opletten? Dit is een rijweg, meneer. Mijn naam is dokter G. Guigelheil en het is mij een eer vandaag in uw kleine club iets te vertellen over zagen en legenden van Rommeldam en omstreken. Maar omdat iedereen altijd vraagt naar de herkomst van mijn naam, zal ik daar eerst iets over zeggen. Guigelheil is een plant met rode Sterkvormige bloemen die uitsluitend opengaat als de zon schijnt. <lacht> Guigelheil betekent letterlijk genezing van gekheid. Heil is genezing en in Guigel herkennen we het verouderde zelfstandig naamwoord guig iets geks, gekheid. En het werkwoord guigelen, gekheid maken... Hiermee hangt ook goochelen samen. De plant werd vroeger gebruikt als geneesmiddel tegen zenuwziekten. Die figuur heb ik meer gezien. Dat gezicht komt me bekend voor. Maar het gaat er nu maar om. Waar? Rommeldam is een oude havenstad. Vroeger Rommelredamme geheten. Gesticht in 1216... De aanwezigheid van slot Bommelstein, een burg die als een Noormannenvesting bekend stond, doet vermoeden dat de stad is gesticht door de vikingen. De eerste legende die ik vanmiddag zou willen behandelen, heeft alles van doen met dat slot en haar oorspronkelijke bewoner, het geslacht Bommel. Iedereen kijkt weer naar me. Ik heb zeker weer niet op het goede moment gelachen of zo. Oh, Vervelend is dat. Maar ach, wat geeft het eigenlijk? Het is toch allemaal gebeuzel. Het stoort mijn diep gedachte leven, bedoel ik. Waar dacht ik nog maar over? Oh, dat is de bestuurder van de auto die mij bijna heeft aangereden. Sst, straks kan je vragen stellen, Bobbel. Vragen stellen? Waarom? Het is nu eenmaal gebeurd. Ik heb mij kunnen redden door mijn snelle reactie... Echter, in het geval van de bommellegende, zou ik daar een vraagteken bij willen plaatsen. Ik heb aanwijzingen die een historische grond van deze legende aannemelijk maken. Afsluitend zou ik willen betogen, er valt nog veel te onderzoeken op het gebied van zagen en legenden van Rommeldam. Ik dank u wel voor uw aandacht. Ik herinner me geen woord van die lezing. Dat is toch te gek? Hij heeft het over het geslacht Bommel gehad. Ik moet weten wat die spreker verteld heeft. Ik ga hem opzoeken. Maar waar is die gebleven? Zou die al naar buiten gegaan zijn? Sommige lieden bewegen zich zo vlug dat men ze niet bij kan houden. Maar dat kan toch niet? Ik heb zo snel gehandeld dat ik iedereen voor was. Als ik hier rustig even wacht, zal hij wel langskomen. Wat zou hij eigenlijk voor een verhaal over mij hebben verteld? Iets over een oude legende of zo? Uh, pardon, mag ik even passeren? Altijd wordt men gestoord. Uh. Dat ken ik. Er was iets met die man. Is er iets, meneer Bommel? Voelt u zich niet goed? Wie, wie, wie was dat in die auto? Dat was de spreker van vanmiddag. Hij was goed, hè? Het onderwerp moet u wel geboeid hebben. Ja. Ik had hem willen spreken. Het was belangrijk. Ik had hem willen vragen waar hij over gesproken had. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij sprak over de oude bommellegende. Ja. Maar u was er toch zelf bij? Kon u het niet volgen? Uh, natuurlijk kon ik het volgen. Maar dat ventje sprak zo vlug dat een paar kleinigheden mij ontgaan zijn. Oh, u moest mijn gevitaminiseerde sjemmes proberen, meneer Bommel. Die helpt uitstekend tegen eh, vermoeidheid en overspanning. Dat schone jasje gaat in die koffer, Joost. Met uw welnemen, heer Oli Goedemorgen, heer Oli. Ik ben aan het pakken. Dat zie ik. Gaat u op reis? Ik heb een vakantie nodig. Oh. Ik schijn wat overspannen te zijn. Hm. Mijn gedachten gaan te diep, als je begrijpt wat ik bedoel. Hm. Daardoor heb ik die spreker op die lezing niet goed gevolgd. Hij had het over het geslacht Bommel en dat moet ik toch weten. Ja, ja. U kunt niet altijd meekomen. Dat heb ik ook wel eens gemerkt. Ik denk dieper dan de anderen. Dat is het. Hm. Daarom ga ik die spreker opzoeken. Ik wil rustig en diepgaand met hem over de Bommellegende spreken... Niet dat vlugge en oppervlakkige dat de tegenwoordige jeugd kenmerkt. En daar knoop ik dan meteen een kleine vakantie aan vast. Ga je mee? Het zal een leerzaam tochtje worden. Laat mij maar rijden. Dan kunt u, uh, nadenken. Dat is goed. Dag Joost. Een goede reis met uw goedvinden. Heer Olivier B. Bobbel, als ik me niet vergis. Inderdaad. Maar u bent toch. U bent toch. Ik, ik, ik ben G. Guigelheil. Dokter G. Guigelheil. Heb een lezing gehouden in de kleine club. U weet wel. Sprak daar onder andere over de bommellegende. Juist, de bommellegende. Ik wilde u juist gaan opzoeken, maar daar bent u al. Het heeft zijn voordelen om traag te denken. Uh, uh, uh, juist, ja. Uh, maar... Ik kom voor iets anders. Juist voor mijn vertrek hoorde ik... dat er nog een echte bommel bestaat. De laatste van het geslacht. Die bent u toch? Inderdaad, de laatste van mijn geslacht. Mooi, dan kunt u mij verder inlichten. Kunnen we even spreken? Excuseer, Olivier. Hoe staat het nu met uw vakantie? Als ik mij verstouten mag... Die gaat niet door. Dat gereis is maar vermoeiend. Je kunt wel weer uitpakken, Joost. Ik heb hier enkele oude papieren die ik gevonden heb. Ze handelen over uw familie. Ja, ja, het is een oud geslacht. Dat zei mijn goede vader altijd en daar houd ik mij aan. Ik wil er graag alles van weten. Dit is een rare legende. Oh, men zegt dat er in de omgeving van Bommelstein een druipsteengod is. In die god komt een stalagmiet voor die op een figuur in nood lijkt. Op wat? Op iemand in nood. Deze stalagmiet moet tot leven worden gewekt. Anders zal het geslacht Bommel uitsterven onder droevige omstandigheden. Uitsterven? Onder wat voor omstandigheden? Wanneer? Kalm maar. Ja. Dit hele verhaal steunt op het oude papier dat ik gevonden heb. Ja. Het is gedateerd zaterdag drie uur. Oh. Meer niet? Nee. En er staat in... Ja. Als de kalk die mij bedekt... Over vijf minuten niet is weggehakt, zal het geslacht ellendig aan zijn einde komen. Ach, hoe kan zo'n stallig niet uh, stallig nu schrijven? Dat is toch een steen? Wat een onzin. Hmm, er zit soms veel waars in die oude verhalen. Kijk, toen ik dit papier gevonden had, heb nee. ik eens met enkele oude landlieden in de omgeving gepraat. En die hebben mij verteld dat er in oude tijden... werkelijk zo'n druipsteengrot in de omgeving is geweest. Oh. Weet u daar soms meer van? Mm. Uh, ik weet hier in de buurt geen druipsteengrot. Jij soms, Tom Poes? Mm. Nee, hè? Nee. Mag ik dat papier eens zien, meneer Geuchelheil? Uh, als de kalk die mij bedekt over vijf minuten niet is weggehakt... zal het geslacht brommel... Wat een onzin! Ja, maar weet u wat vreemd is? Dit lijkt op uw handschrift. Huh? <laughs> dat kan niet, vent. <laughs> nee, nee, dat is onmogelijk. Dit handschrift is enkele eeuwen oud. Wat raar. Het is op een moderne manier geschreven. Ziet u? Het is een vreemde legende, vol boeiende vraagstukken. Ik zal dit papier bij u achterlaten, dan kunt u de zaken onderzoeken. En als u iets te weten komt over uw voorgeslacht... of over die druipsteengrot, hoor ik het wel. Tot ziens. Kom, heer Olly. We gaan die zaken onderzoeken. Juist. Net wat ik van plan was. Wat nu? Wat zijn we van plan, als je begrijpt wat ik bedoel? We gaan die druipsteengrot zoeken. Daar ligt het begin, immers. Druipsting, grot. Ja. Oh, die. Waar die stallag en zo staat. Ja, ja, ja. Hm. Dat is alles wel vermoeiend hoor. En er is nergens zo'n grot in de buurt. Zeg zegt nu zelf. Stap in, heer Olly. U wordt steeds trager. Die legende gaat tenslotte over uw eigen familie. Maar het lijkt wel alsof u er helemaal geen belang in stelt. M kijk. Daar bij die heuvel loopt een beekje dat zomaar ergens in de grond verdwijnt. Ik dacht zo dat daar misschien een god zou kunnen zijn. Langs de oever van de stroom bewoog zich een schale figuur... die een vreemd gevormd klokje meevoerde. Van tijd tot tijd liet hij het tot aan het water zakken... en luisterde dan scherp. Heb eerbied voor de wetenschap, professor Sikpok. Verleg uw wandeling naar een andere plaats, wat ik u binnen mag. Oh, wetenschap? Wij doen ook aan wetenschap, hoor. Kijk maar, iets over een oude legende, hè, Tompoes? Ja. Er komt een druipsteengrot in voor, als ik het goed begrijp. Ja, en die grot zou best eens hier in de buurt kunnen zijn. Ja. Twee eeuwen oud. Heel merkwaardig. Een legende, zei u? Kijk, dat is toevallig. Ook ik verwacht hier een druipsteengrot die door een aardverschuiving afgesloten is. Hoe luidt uw legende mijn waarde? Huh? Oh, uh, iets over een druipsteen in nood die uitgehakt moet worden. De, niet waar, Tompoes? Poes? Ja. Uh, jammer, Brabbeltaal. Ja. Maar het komt me voor dat ik de proefpersoon gevonden heb die ik zoek. Proefpersoon? Huh? Brabbeltaal? Uh, wat verbeeldt u zich wel met dat gekke wekkertje? Dit is geen wekkertje waardeheer, hiermee kan ik de ouderdom van lichamen meten... door middel van het verval der radioactieve deeltjes. En met het instrument heb ik in deze aardlaag een lichaam waargenomen... dat nog zeer prul moet zijn, ter zake. Wat staat er op dat papier? De Bobbellegende. Er staat op dat mijn geslacht droevig aan zijn einde zal komen... als er niet vlijtig wordt gehakt. Hey, hey. Hoe merkwaardig dat ik u juist ontmoet... Ik ben bezig aan een opzienbarende proef met aangrenzende tijdruimtes. Oh. <lacht> Hij is goed, hoor. U denkt zeker dat ik geen grapjes snap... omdat ik dieper denk dan de meesten, hè? Maar ik heb een fijn gevoel voor humor. Wat jij, Tomboes? Ja, dat is prettig voor u, maar ik verbeuzel mijn tijd. Oh. Het is duidelijk dat ik onmiddellijk aan het werk moet. Uw kromme en de mijne hebben elkaar gesneden... en nu moet ik u overhalen om proefpersoon te worden... Vrijwillig natuurlijk, <hijne> dat spreekt. Hmm, wat zou Sikbok van plan zijn? En wat heeft zijn proef met de legende te maken? Kom, hier, Olly, we zitten op het goede spoor. Laten we aan het werk gaan. Ja. Oh. Oh. Oh. Waarvoor dient al dit gejacht? Waar is al dat haast er toch goed voor? Die legende is nu wel aardig, maar... Voor mij als heer is het toch wel bitter om hier te sloven. We moeten die stalagmiet vinden. Uh, oh. Waarom eigenlijk? Omdat hij tot leven moet worden gewekt. Ik geloof trouwens dat ik hier een ingang gevonden heb. Help eens even, heer Olly. Oh, morgen dan. Hm? Ik gevoel mij nu wat vermoeid, jonge vriend. En die legende is al zo oud dat het geslacht Bommel al lang uitgestorven zou moeten zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik geloof dat u zelf oud begint te worden. U bent zo traag dat er geen aardigheid meer aan is. Zo, ben ik traag? Nog brutaal ook. Toe maar. Bah, ik vind er niets meer aan. Laten we maar gaan eten. Het moet nu trouwens maar eens uit zijn met dat gepraat over mijn sufheid. Ik ben niet traag, maar ik denk dieper. Dat is het. Laat mij maar eens rijden. Dan zal je zien wat ik bedoel. Uh, de handrem staat nog vast, heer Olly. Ik dacht wel dat dit mijn snelheid was. Uh, ik moest geremd, dacht ik. Nu gaat hij lekker. hè? Hier leeft iemand van op. Hoor je wel hoe de motor klopt, joh, vriend? Hij doet het op maar goed, hè? Ja, er zijn weinig wagens die deze snelheid halen. Maar dat komt van de combinatie. Een sterke motor en een vastberaden bestuurder. Wij moeten een koel cool oog en een vlug verstand hebben... om het uiterste uit zo'n machine te halen. Wat, hm. Wil je nu nog meer bewijzen hebben? Moet ik zo'n... ingehaald door... door een slak? Het is wel ver met mij gekomen. Maar ik zal laten zien dat het hier sneller is dan zo'n kruiper. Wat iedereen ook van me zegt. Halt! Halt! Hebt <hast> u zo'n haast? Hebt hm? u de borden niet gezien? Kunt u niet lezen? Nee, ja bedoel ik. Mooi. U krijgt een bekeuring van me wegens te snel rijden. Maar ik reed niet te snel. Integendeel, iedereen weet dat ik tegenwoordig traag ben. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niet waar, topoes? Ik probeerde een slak in te halen. Dat is de meest stomzinnige uitvlucht die ik ooit gehoord heb. U mag door. Wat die pommel heeft, weet ik niet. Niet alleen dat hij traag en suffig is, maar hij wordt nog kinderachtig ook. Wat een stomzinnige uitvlucht van die slak. Wat die pas heeft, weet ik niet. Hij wordt steeds lomper en brutaler. En hij luistert niet eens wanneer men hem iets uitlegt. Maar waarom zei jij dan ook niet, jonge vriend? Hij zou mij ook niet geloofd hebben. Dat van die slak was nu wel de waarheid, maar als de waarheid te gek klinkt, kan men beter zijn mond houden. Kinder praat. De waarheid is de waarheid. En daar houd ik mee aan. Dag, Joost. Is de tafel gedekt? Ik heb mijn best gedaan, als u mij toestaat. Maar ik ben niet geslaagd. Wat bedoel je daarmee? Het is heel betreurenswaardig, maar er is iets vreemds aan de gang. Toen ik de kaas op de tafel zette, zoefde er iets en... Weg was de kaas. En met het andere beleg ging het even zo... Wanneer ik me zo mag uitdrukken. Joost, dat is de meest stomzinnige uitvlucht die ik ooit gehoord heb. Je hebt natuurlijk gewoon vergeten om boodschappen te doen. Daar keer ik huiswaarts naar afmattend graafwerk in de grotten. Ik hoop een eenvoudige, doch voedzame maaltijd te vinden. En wat vind ik? Niets vind ik. Men heeft vergeten boodschappen te doen. En dat vind ik nu jammer. Excuseer, heer Olivier. De boodschappen zijn gedaan met uw welnemen. De ijskast is nog vol. Maar wat ik op de tafel plaats... Wordt weggezoefd, als ik me zo mag uitdrukken. Weggezoefd. Men denkt werkelijk dat men een heer alles wijs kan maken. Wat jammer is dat. Kijk, het kan iedereen gebeuren dat hij te laat de tafel dekt. Iedereen is wel eens langzaam. Daar gaat het ook niet om. Maar die onzinnige uitvluchten... Kijk, dit is het betreurenswaardige verschijnsel waar ik over sprak. Als ik zo vrij mag zijn. Wat was dat? Hm, ik zie het al. Wat, wat zie jij? Ja. Hoe kan jij iets zien wat, wat ik niet zie? Jij denkt zeker dat ik langzaam ben, maar ik weet zeker dat ik gezien heb dat er niets te zien was. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het waren muizen. Erg vlugge muizen. Net als die slak, weet u wel. Oh, zover is het dus met mij gekomen. Mijn oude schicht wordt ingehaald door een slak. En mijn broodmaaltijd wordt onder mijn ogen door de muizen opgegeten. Het is vreselijk. Het waren vreemd vlugge muizen. Oh, ik ben te traag. Het zal wel over vermoeidheid zijn, of misschien is het ouderdom. Het is om het even. Met mij is het afgelopen. Huh? Hoe wenst u de lunch te gebruiken? Ik zal een boterham nemen, een boterham met champ. Uit de hand, die kan ik goed vasthouden, zodat men hem mij niet uit de vingers kan eten. Hmm. Hier is iets vreemds aan de gang. Heer Olly is wat traag tegenwoordig, dat is waar. Maar deze dieren zijn wel erg snel. Oh. Weer zoiets. Tom Poes keek naar een mollengang die zich bliksemsnel door het gazon bewoog. Hij rende er niet achteraan zoals een minder slim iemand misschien zou hebben gedaan. In plaats daarvan keerde hij zich om en begon de gangen te volgen in de richting waar ze vandaan kwamen. Want hij wilde de oorsprong vinden. Misschien weet ik dan ook waar de muizen vandaan komen. Het landschap werd door vele mollengangen doorsneden. En hoewel ze grillig heen en weer slingerden... was het toch duidelijk dat ze allemaal naar één punt voerden. Na enige tijd opmerkzaam te hebben voortgelopen... kreeg hij een strak, witgeschilderd bouwwerk in het oog... dat eenzaam op een heuvel stond. Ik wil wedden dat daar het begin is. Hmm, het is niet gewoon. Mollen werken niet in groepsverband. Iemand moet ze hier hebben losgelaten. En die iemand weet natuurlijk ook meer van de muizen en de slak af. Ei, ei. Als dat ons weetgierig vriendje niet is. Zo vlug had ik u nog niet verwacht. Maar wat de een vlug noemt is voor de ander normaal. Tijd is een betrekkelijk iets. U bent het dus. Ik had er al zo'n idee van dat u achter die schichtende slakken en mollen zat. Hebt u versnellingspillen uitgevonden of zo? Ei, foei. Versnellingspillen heb ik ooit. Nee, nee, hm? ik houd mij bezig met de betrekkelijkheid van de tijd. Zoals ik reeds heb uitgelegd. Oh. Ja, volg mij. Subliem, nietwaar. Met deze machine kan ik de wortel uit de tijd trekken. Hm? Ik heb nog eens nagedacht over de legende van uw gezette vriend Ommel. Daar zit toch iets in, meende ik. Een document uit het verleden dat iets voorspelt over de toekomst. Zo op het oog een bijgelovig vertelsel... maar voor het wetenschappelijk geschool brein een spel met de tijddimensie. En daarom heb ik mijn proef op Bommel gericht. Ik dacht wel dat die legende u interesseerde. Kan iemand uit het verleden nu over het einde van mijn geslacht schrijven? Hoewel, als die iemand een van mijn voorvaderen is, dan is Bommelstein een echt voorvaderkasteel, kasteel, als men begrijpt wat ik bedoel. Die legende kan geen onzin zijn. Dit is geschreven door een van mijn voorvaderen, en een bommel schrijft geen onzin. Hier moet iets worden gedaan, dat is duidelijk. Ik heb al te veel tijd verloren laten gaan. Ach, waar is mijn spreekwoordelijke besluitvaardigheid? Joost, ik heb een besluit genomen. Ik moet iets aan mijn legende gaan doen. Anders komt het geslacht bommel ellendig aan zijn einde. Zeer wel, heer Olivier. Het doet me genoegen dat te horen. Ik ga dus iets doen. De moeilijkheid is nu alleen. Wat ga ik doen? Waar is het De jonge heer is die kant op gegaan. Er is hier plotseling een mollenblaag uitgebroken met uw goedvinden. En het schijnt me toe dat hij de molshopen heeft gevolgd. Zijn voetstappen staan duidelijk in de runne aarde. Juist. Net iets voor Joost om over beuzelarijen te denken, terwijl men in het iets belangrijks bezig is. Of zou het aan mij liggen? Zou ik soms het verband niet zien. Ik kan tegenwoordig zo moeilijk meekomen. Je ziet hier drie klokken. Mm -hmm. De middelste geeft de tijd aan waaraan de aardbol is onderworpen. Mm -hmm. Het is met andere woorden ongeveer drie uur aardse tijd. Volg u me, ventje? Ja, maar wat hebben die muizen en de slak ermee te maken? Uh, voor de een verloopt de tijd sneller dan voor de ander. Wanneer je u verveelt, gaat hij langzaam. Toch wanneer je pret maakt, gaat hij snel. Is dat duidelijk? Ja, ja, maar wat... Tijd is betrekkelijk. Het moet dus mogelijk zijn om op een andere tijd... of op een ander tempo over te stappen. Niet waar? Ja, ja. Dat kan ik nu met dit apparaat doen. Ik kan uw levensritme neutraliseren... en vervolgens aanpassen aan een van de beide andere klokken. Hm. De rechter bijvoorbeeld loopt zo snel dat de wijzers niet meer te zien zijn. Hm. Maar voor de door u genoemde mollen en muizen... loopt het uurwerk geheel normaal, heb je dat? Ja, ik geloof het wel. Die beesten zijn dus versneld. Hè? Zo zou je het kunnen noemen. Hm. Om het verschijnsel geheel duidelijk te kunnen maken zou ik een geschikte proefpersoon moeten hebben. Hmm. Ik zoek iemand wiens levensritme langzaam verloopt. Oh. Een figuur met trage gedachten en reflexen. Oh. En daarom... Tom Pools, ja? wat doe je daar? Um... Begrijp je dan niet dat er iets gedaan moet worden? Het wordt tijd dat we aan mijn legende gaan werken. Ei, ei, daar is mijn proefpersoon. Uh, heer Olly, kom gauw mee. Dan gaan we verder met de druipsteengrot uit uw legende. Ja, oh. komt die toch binnen... We hadden het juist ja? over u. Ga jij maar even met de mollen spelen, baaske. Uh. Luister niet naar hem, heer Olly. Ik experimenteer met de tijd. En ik vind het erg prettig een verstandig iemand als u te ontmoeten. Daar kan ik steun oh, aan hebben. De tijd. Ja, ja. Maar uh, die legende, uh, ik, ik bedoel... Uitstekend opgemerkt. Uh. Zoals u zo treffend zegt... Die legende van u heeft iets met de tijd ja. te maken. Een document uit het verleden dat iets voorspelt over de toekomst. Heel scherpzinnig dat u direct het verband met mijn onderzoekingen ziet. Kijk, deze middelste klok wijst de gewone tijd aan. Even over drieën, ziet u wel? De rechtse klok echter wijst een geheel andere tijd aan. Hij loopt zo snel dat u de wijzers niet ja. kunt volgen. Dat is lastig. Dat zal de vier zijn... Of een dol balansje, als u begrijpt wat ik bedoel. Gaat u zitten in deze stoel? Ja. Die vlugge klok nu is uw klok. Mijn klok? Nee, dat kan niet. Die is thuis. En bovendien loopt die gewoon, hoor. Eerder een beetje achter. Dat gaat nu veranderen. Oh. Ik ga nu uw levensritme zo ver opvoeren... Wat? dat deze hypersnelle klok voor u gewoon gaat lopen. Dat hoeft niet. Dat doet u toch geen moeite. Als ik wil weten hoe laat het is, kan ik altijd op de middelste klok kijken. <totstuk> hmm, daar heb je het nu al. Nu wordt de heer Bommel voor de een of andere proefneming gebruikt. Wie weet wat de gevolgen zullen zijn. Dit ziet er griezelig uit. De proefpersoon is nu geneutraliseerd. Nu zullen we hem synchroniseren op een verhoogde tijdsfrequentie. De klok, hij doet het weer, hè? Sickbok was bezig met dit toestel, de ene of andere proefneming met een klok, herinner ik me. Het is vast iets misgegaan. De professor is helemaal verstart. zelfs zijn ogen knipperen niet meer. Wat een ellende! Is er iets, jonge vriend? Voel je je niet goed, als je begrijpt wat ik bedoel? Hier is een vreselijk ongeluk gebeurd. Die ellendige professor heeft natuurlijk een kortsluiting gehad. En dit is het geval. Tompoes beweegt ook niet meer. De hele omgeving is verstijfd. En ik ben de enige die het heeft overleefd. Dat komt door mijn ijzersterk gestel, denk ik. En omdat ik dieper denk dan anderen. Maar intussen zit ik mee. Ik moet hulp zien te krijgen. Wat was dat? Het is gek, maar het leek hier Bommel wel. Toen het om me heen cirkelde, was het net alsof ik hem even in een soort wazige flit zag. Dat was ook zo, ventje. Hm? De proefneming is gelukt. Uw trage vriend is hypersnel geworden. Hmm. Dat is niet normaal. Een heer beweegt zich niet fluitend voort. En die jas doet ook hinderlijk. Hij wappert als een vlag achter me aan. Als we nu een zou ik het kunnen plaatsen, maar het is juist windstil. En hoe kan tabak dan uit mijn pijp waaien? Op dat moment werd hij een vogeltje gewaar... dat met gespreide vlerkjes in de lucht stond... zonder zich te bewegen. Het was een vreemd verschijnsel... En het is dan ook niet te verwonderen dat zijn mond van verbazing openviel. Daardoor werd zijn pijp door een sterke luchtdruk weggerukt. Heer Bommel hield halt. Hij staarde glazig naar zijn trouw rookgerij... dat achter hem in de lucht was blijven hangen en nauwelijks waarneembaar naar beneden zakte. Het is vreemd. Misschien ben ik de laatste tijd wel traag, maar dit is te gek. Ik weet zeker dat vogels vliegen en dat pijpen vallen. Of zou dit allemaal de schuld van die kortsluiting zijn? Wacht eens, mijn pijp is traag en die vogel is traag. Maar ik, ik ben juist uiterst snel, als men begrijpt wat ik bedoel. Ach, daarvoor moet men toch een bommel zijn. Het is toch mooi om een bommel te zijn, de snelste heer van de wereld. Ik traag, laat me niet lachen. Ik ben zo vlug dat ik moet oppassen om niet door de geluidsbarrière te breken, als iemand begrijpt wat ik bedoel. <laughs> Het is geen vertoning, Bas. Je kunt het niet helpen natuurlijk, maar je bent zo traag. Op deze manier kan je toch geen misdadigers vangen? Een <laughs> wonder dat je niet opvalt, Bas. En beweging zit er haast niet in. Je hebt de snelheid van een slak. Een slak, Bas. Je, je weet wel. <laughs> zo. Nu gaan we de proefpersoon weer terugschakelen op de normale tijd. En dan zullen we zien wat er gebeurd is. Wat was dat? Oh, uh, uh, Wat was dat? Wat? Wat was wat als u begrijpt wat ik bedoel? Ik zag iets langs flitsen. Het kwekte en zoemde. En nu ik erover nadenk, leek het een beetje op jou. Wat was dat? Ik weet niet. Laat het niet weer gebeuren. De storing schijnt opgeheven te zijn. Wat doe ik hier eigenlijk? Nou, ik wil de hulp gaan halen of zoiets. Maar waarom? Daarnet was ik de snelste heer van de wereld... en nu denkt Bas weer dat ik een traag iemand ben. Ik moet eens dus een diep rustig gesprek hebben met professor Sikbok, Die begrijpt mij tenminste. Kijk, kijk. Ja. Daar hebben we onze proefpersoon weer. Ja. Uitstekend, mijn waarde. Heel goed. Aan u is dus bewezen dat men iemands tijdloop veranderen kan. Dan moet het dus ook mogelijk zijn om naar het verleden te zenden. Volg je me? En dat verklaart de legende. De legende? De bommellegende, bedoelt u? Wat heeft die met mijn snelheid van daarnet te maken? Als de kalk die mij bedekt over vijf minuten niet is weggehakt zal het geslacht bommel ellendig aan zijn eind komen. Hm, ik snap het ook niet. <laughs> ei, ei, hoe dom van u. Oh. Nu, voor mij is de zaak geheel duidelijk. Oh. Denk maar eens goed na. Bedenk dat ik iemands tempo kan versnellen en ook vertragen. Houd er rekening mee dat ik iemands tijdritme zelfs kan laten teruglopen zodat hij zich terugspoedt in het verleden. En overweegt dan tenslotte dat de legende betrekking heeft... op een druipsteengrot waarin een eigenaar gevormde stallagmiet verblijft. Oh, ik begrijp het niet. Wilt u dat allemaal uh, nog eens rustiger herhalen? Nee, oh. nu moet u gaan. Maar u mag terugkomen wanneer u het begrijpt... dan zal ik gaarne nog eens met u praten. Oh, wat een onzin... Hij is een knap iemand, dat wel. Want tenslotte ben ik door hem weer een snelle heer geworden. Maar soms praat hij wachttaal. Wie kan het nu allemaal volgen? Zeg nu zelf, jonge vriend. Het lijkt op een raadseltje, maar ik ga er toch eens over Ah, oh, Dit is het ware leven voor een heer. Ik heb nog eens nagedacht over een sickbox gedoe... En ik ben tot de slots opgekomen dat het onrustig is. Ik heb al wat anders om over na te denken. Oh, uh, dag, jonge vriend. Dag, heer Olly. Ik kom u halen. Mij halen? B wat bedoel je? We moeten weer aan het werk in die verdwenen druipsteengrot. Maar, maar, maar, maar, maar dat gaat niet. Ik, ik voel me lang niet goed. Dat gezongen gedraaf grijpt me te veel aan. Dat moest je weten. Ik denk nu eenmaal dieper dan een ander. Uh, daar heb ik tijd voor nodig. Kom. We moeten echt aan het werk. Ik heb nog eens nagedacht over wat Sikbok zei. Ja? En ik geloof nu dat het erg belangrijk is. Oh, zwaar werk. Ik geloof niet dat het iets voor mij is. Waarom zou ik dit grondwerk eigenlijk doen? Omdat u iets met de legende te maken hebt. Ja, ja. Maar wat? Dat is voor mij de vraag. Men zegt dat nu wel, maar er wordt zoveel beweerd. Ik zie het verband niet, hoe diep ik ook denk. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kom, hier, Olly. Oh, la laten we teruggaan, jonge vriend. Nee. Ik, ik denk dat Joost... Uh, ik, ik bedoel, uh, de thee is klaar. De thee is klaar. De thee is klaar. De thee is, is, is, is, is klaar. Daar staat de druipsteen uit uw legende. Ziet hij nu wel dat u iets met het verhaal te maken hebt? Vriend. Als je goed kijkt, lijkt het op iemand. Zie je wel? een gezet iemand met een jas aan. God, een akelig ding, jonge vriend. Het drukt me, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja? Het is raar. Het, het is hier geen plaats voor een heer. Ik kan wel kou vatten. Wat moeten we nu verder doen? We moeten die stalagmiet tot leven wekken. Maar hoe doen we dat? Aan jou heb ik ook niets. Wij staan er ook overal alleen voor. Als ik maar eens zou kunnen praten met die voorvader die dit geschreven heeft... Dat zou een mooi contact zijn. Ik heb een idee. We gaan met Sikbok praten. Ik weet zeker dat deze druipsteen en alles wat erbij hoort... iets met zijn klokken te maken heeft. Ik begrijp het niet. Wat heeft mijn voorvader nu te maken met klokken? Klokken, klokken, klokken, klokken. Hé. Hey. Zo vlug had ik u niet terugverwacht. <lacht> Ge wilt toch niet zeggen dat er zich reeds een gedachte in uw schedelholte gevormd heeft. Nee, dat is te zeggen. Ik wil wel eens met mijn voorvader praten. En Toen zei Tom hier... Ik wil alleen maar weten hoe die klokken van u werken. U kunt iemand's tijd versnellen, dat hebben we gezien. Maar kunt u ook het omgekeerde doen? Gaat u toch zitten. In deze stoel graag, ja. Ah, oh, ja. U wilt uw voorvader spreken, zei u. Ja. Hm. Wel, wel. Een heel verstandige wens. Oh. Daar kan ik misschien wel iets aan doen. Oh. Wacht even. Het is niet de bedoeling dat u iets doet. Maar u zei gisteren dat u iemands tijd ook terug kunt laten lopen. En daarom... Luister ja. niet naar het kinderlijke gebabbel van uw vriendje. Uh. Gaat u maar rustig zitten. Dan gaan we aan het werk. Uh, uh, wat gaat u doen? Uh, niet dat ik het niet begrijp. Maar ik wil graag even horen, als u begrijpt wat ik bedoel. <laughs> Natuurlijk. <laughs> ja. U wilt uw voorvader spreken, nietwaar? Ja. ja. De voorvader van de legende precies te zijn hm? wel nu, dat kan oh. deze klok de linkse hm. kan teruglopen hm? wanneer ik u neutraliseer en u vervolgens op het teruglopende tijdritme overschakel, dan gaat u terug in de tijd, volgt u me uh. het zal niet moeilijk zijn oh. uw gedachten lopen nu ook reeds achter kom uit die stoel dit was de bedoeling niet nu loopt de heer Bommel niet alleen achter... ...toch zelfs achteruit. Hij zal zich gelukkig voelen. Oh. Ik achterloop. Als ik wil, ben ik de snelste heer ter wereld. Als u tenminste begrijpt wat ik bedoel. Uw opmerking was ongepast, heer Sikbok. Dat is niet gewoon. Alles is opeens zo vaag. En waar is de professor gebleven? Het palletje van de kalbraan is aan de funerijers blijven hangen. Dat komt van uw wild gespringventje, je hebt me afgeleid. Wat is er gebeurd? Het uurwerk loopt te snel. Ik wilde uw vriend drie eeuwen terugplaatsen. Maar in plaats daarvan zijn we nu reeds dertig oh. eeuwen teruggegaan. En ik kan de contraptie oh. niet afremmen. Er moet snel iets gebeuren, want anders zal de heer Bommel geheel verdwijnen in de mist mm. der tijden. Oeh. waar komt die mist toch vandaan? Oh. Hoe ben ik eigenlijk, als iemand me volgen kan? Wat erg, erg. Ik weet toch zeker dat het daar net nog avond was? Heer Olivier richtte zich op en keek onderzoekend om zich heen. Tot zijn verbazing bemerkte hij dat hij op een wortel aan de voet van een ruwe boom zat. Het laboratorium was nergens te zien. En ook van Rommeldam, dat in de verte zichtbaar moest zijn, was niets te bespeuren. Vriend... Ik moet even in slaap gevallen zijn. Maar waar ben ik? Juist. Op dit moment heeft het levensritme van de heer Bommel zich weer aan de omgeving aangepast. Nu loopt alles weer normaal voor de proefpersoon. Wat je normaal noemt. Waar is hij? Kalm, jongske. Het gaat er niet om waar hij is. Wij moeten ons afvragen wanneer hij is. En dat nu vraagt enige berekening. U moet hem terughalen. Wie weet wat er met hem gebeurt? Ja. En hij is helemaal alleen. Wie weet wat er gebeurt? Dit is een heel interessante proef. Maar stoor me nu niet verder, manneke. De heer Bommel is ver weggeraakt en ik moet hem nauwkeurig peilen. Daar loop ik nu helemaal alleen. Dat komt er nu van als men te diep denkt en niet op het oppervlakkige gedoe van anderen let. Voordat men het weet geraakt ben, te ver weg en dan, en dan mist men het contact met zijn omgeving oh, Dat is het lot van een heer Altijd gaat hij zijn eigen, eenzame weg Na enige tijd geraakte heer Olly in een verwilderde weide vol hoog opgeschoten gras De halmen sneden hem in de gevoelige voetzolen En al gauw stond het schreien hem nader dan het lachen Bij een zwaar bemoste boom hield hij halt en keek radeloos om zich heen Maar toen klaarde hij op Oh, gelukkig, daar komt iemand aan. Eindelijk een levend wezen in deze verwaarloosde natuur. Hoewel, het is geen heer zo te zien. Kom aan, waarschijnlijk is het een eenvoudige landman die naar zware arbeid huiswaarts keert. En ook in zo iemand huist soms een vriendelijk gemoed. Dat zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mij aan. Goedemiddag. Kun je me ook zeggen waar ik ben? Ik schijn een beetje verdwaald te zijn als je begrijpt wat ik bedoel. Heb je ooit... Ik, ik ben nu wel een heer van stand, maar tegenwoordig schrik ik daar toch niet meer zo van. En nu weet ik nog niet waar ik ben. Heer Bommel vervolgde zijn eenzame weg door het woeste landschap... en al lopende geraakte hij in diepe gedachten. Alles wat er die middag gebeurd was, passeerde zijn geestes oog... en langzamerhand kwam hij op een idee. Och, natuurlijk, dat moet het zijn. De klokken van Sikbok en dat gepraat over de tijd... Ik zei, ik zei dat ik mijn voorvader wilde spreken en toen zei Sikbok. Toen schoof hij die toeter boven mijn hoofd, bedoel ik. En toen werd alles mistig, maar dat is het. Hij heeft mij teruggezet in de tijd. Oh. Oh, er is niets aan de hand. Wanneer men maar even logisch doordenkt, is alles te verklaren. En denken kan ik dieper dan de meeste. Dat blijkt maar weer. Ik ben dus in het verleden. Goed. Oh, die vreemde figuur daarnet zal er wel een, een batavier of, of een Spanjaard geweest zijn. Of zo iemand. Goed dat ik het weet. Nu kan ik kalm mijn voorvader gaan zoeken. Met geld en goede woorden kan men overal terecht. Zeg mijn goede vader altijd. Daar houd ik mee aan. Ei, ei. Hm? Van deze uitkomst sta ik toch even te kijken. Wat dan? De heer Bommel is door een kleine storing aan de Funerius... heel wat verder gegaan dan ik bedoeld had. Oh. Waar is hij? Um, wanneer is hij dan? De heer Bommel is 9.735 jaren teruggegaan. Oh. En waar hij nu is, is het vijf minuten over acht, s'avonds. Heer Olly wist nu wel dat hij in het verleden rondliep... maar het drong niet tot hem door dat hij zich in de oertijd bevond... voordat de geschiedenis was uitgevonden. Opgewekt wandelde hij door het vulkanische landschap, zo nu en dan een heuvel beklimmend om naar een huis of een stadje te zoeken. Maar nergens zag hij een spoor van een bouwwerk en dat begon hem wel te beklemmen. Vooral toen de avond viel en hij moe begon te worden. Ten slotte wendde hij zijn schreden naar een god die donker uit een bergwand grijnsde. Misschien, Misschien is het beter dat ik hier ga overnachten. Dan ben ik morgen fris en uitgerust. Dat is beter wanneer, is beter wanneer ik iemand ontmoet. Want het zal moeilijk zijn om middeleeuws te verstaan. Niet gezellig. Hoewel de wandversieringen aller aardig zijn. Oh, hier in de buurt moeten kunstzinnige lieden wonen. Wat een grappig idee om op de wanden van een grot te tekenen. Zeker voor de toeristen. Maar het trekt me toch niet aan om hier te slapen bijna nader inzien. Ik zal nog een klein eindje verder lopen. Misschien vind ik dan... Opklop. Opklop. Opklop. Goedenavond, heerschappen. Mijn naam is Olivier B. Bommel en ik ben een weinig verdwaald. Misschien kunt u mij een gepast onderdak voor de nacht bezorgen... Ja, het is duidelijk dat u mijn taal niet verstaat. Ik bedoel, wat voor taal spreekt u, bedoel ik? Hoopklop. Ik bedoel geen kwaad, ik zoek alleen maar naar mijn voorvader. Een zekere bommel, die 300 jaar geleden geleefd moet hebben. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hoopklop. Hoopklop. Nee, nee, nee, nee, nee niet, niet, niet, niet, hopklop. Mij, mijn naam is Bommel. Bommel. Bommel, Bommel, oh, oh ja. Bommel, nee, de nee, nee, nee, nee, nee, de volle maan rees bleek uit de nevels op en wierp vreemde schaduwen over het landschap. En nu dromde er een vreemde groep uit de uitgang. Het waren de vreemdelingen die zich met behulp van gemalen kalksteen geheel wit hadden gemaakt. Op hun schouders droegen ze heer Olly in snelle pas naar de vlakte. O, waar gaat dit heen? Dit, dit zijn ruwe lieden vol vreemde gebruiken. Is dit nu een welkomstfeest dat ze een heer bereiden? Of, of is het iets, iets, iets engs? Als men begrijpt wat ik bedoel. Hoe moet dit aflopen? Och, hoe kom ik ooit weer thuis? We moeten de heer Bommel terug zien te brengen, dat is duidelijk. Ja. Anders blijft hij in het verleden steken. Oh. En dat zou jammer van deze aardige proef zijn. Ja. Maar hoe? Doe dan toch wat! Terwijl u daar zit te rekenen, kan er van alles met heer Bommel gebeuren. Ja, ja. Hm? Zo is het nu eenmaal verdeeld, mijn ventje. Nee. De een heeft als opdracht om veel met zich te laten gebeuren. En de ander moet zich tot rekenen bepalen. Ja, maar... Beide hebben het moeilijk. Ah, nou, ik. Wees nu stil, baasje. Uw gebabbel stoort mijn studie. Mooi, ja. mooi. Klop, klop, ja. Misschien is het een beleefdheid die men een bezoekend heer bewijst. Men moet nooit het ergste denken. Straks zal men wel een eenvoudig, toch voedzaam maal opdienen. En dan is al leed weer geleden. Zo, zou dat de kok zijn? Toen de dans zo'n uurtje had geduurd, begon heer Bommel stijf te worden. Oh. Maar hij durfde de stenen waarop men hem geplaatst had, niet te verlaten. Nee, dat zou onhoffelijk zijn. Deze eenvoudige lieden matten zich af met zang en polonaise. En ik hoef slechts toe te kijken. Laat ik er maar het beste van maken. Trouwens, de figuur die dat mes zat te slijpen is verdwenen. Ach, het is natuurlijk de kok geweest. Heel goed. goed, goed, goed Oh. De, de, de, de kok! Als u dan niets doet, ga ik iets doen. Ik ga de tijd versnellen, net zoals u in het begin gedaan hebt. Dat zal niet helpen, Ventje. Je hm? gaat van een denkfout uit. De heer Bommel vertoeft in het verleden en je wilt hem terughalen in het heden. Ja. Dat is duidelijk. Nou, wat doen we nu? Gaan we zijn levensritme versnellen? Ik ga de tijd vlugger laten lopen. Ei, ei! Wat doet ge nu toch, mijn baasje? Ja. Nu is de tijd van de heer Bommel versneld. Maar de tijd van zijn omgeving gaat normaal door. Want je hebt de functies van uw vriend niet geneutraliseerd. Dit heeft geen zin! Oh, oh, oh, oh. Nee. Ze bewegen niet meer. Oh, ach ja, hoe heb ik kunnen vergeten dat ik eigenlijk de snelste heer ter wereld ben. Oh, het is vondelijk wat een bommel kan, wat is de nood dat de man komt. Oef! Oh, oh, oh, net als ik dacht. Traag ben ik niet, ik ben juist uiterst snel. Dat bewijst nu maar geleverd, zou ik mailen. Gelukkig dat ik er bij tijd aan dacht, want het is duidelijk dat men mij aan de maan wilde offeren. En dan zou het slecht met mij afgelopen zijn. Ach, het is toch prettig om een bommel te zijn. Au, wow. daar lopende wolk met lekker geuren. Broeder Troon. Kijk, twee jagers met een bot. Maar ik hoef ze niet te vrezen. Ze zijn trager dan ik. Dat is het. Ik zal deze stakkers niet lastigvallen. Een gesprek met een heer van mijn snelheid zou hem te zeer afmatten. Lopende bitsem, broeder Urk. Broeder Urk en broeder Troon. Hmm. Nu is de heer Bommel wel vlugger dan zijn omgeving. Maar daarmee is hij niet geholpen, ventje. Want voor hem gaat de tijd nu juist langzamer. Um... Volg me? Nou, u zult wel gelijk hebben. Maar wat moeten we dan doen? Hoe kan hij dan ooit in deze tijd terugkomen? Wacht eens even, niet zo haastig, Bommel. Een van die heren, die broeder Urk, kwam mij bekend voor. Hoe zou ik het zeggen? Hij had familie trekken, als men begrijpt wat ik bedoel. En tenslotte zoek ik juist naar familie in deze tijd. Niet waar. Ik moet mijn voorvader spreken over de Bommel-legende. Hoewel, de naam Urk zegt me niets. Grauw, lopende bliksem. Rrr. Niet goed, dat troon is vol. Gohast dan met bomveest, golle Neem niet kwalijk dat ik u in uw maaltijd stoor, goede lieden. Maar heeft een van u wel eens van de zekere heer Bommel gehoord? Dat is een voorvader van mij. Nee? Uh. Zo, nu loopt de heer Bommel weer synchroon. Dat is rustiger voor hem. Ja, maar niet voor ons. Want nu zijn we nog even ver... Hij moet terugkomen. Ik weet zeker dat hij moeilijkheden krijgt. En niemand kan hem helpen. Kom, mijn ventje. Staakt u gedwing. Hm? U moet begrijpen dat men iemand niet uit het verleden haalt... als een kikker uit een aquarium. Ja. Dit vergt wetenschappelijke arbeid. Trouwens, ja. uw vriend is volwassen. Ja. Hij moet toch een poosje op eigen benen kunnen staan? Een ja. <kling> Bommel. Een voorvader die 300 jaar geleden geleefd moet hebben, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik, ik moet hem spreken. Kent u hem soms? Bommel, heet <totstut> <totstut> hij. Oh, blijft u toch zitten. Wanneer men in de natuur overnacht hoeft men de vormen niet zo in acht te nemen, vind ik. Kom, gaat u zitten. Laten we het ons gezellig maken. Het wordt koud. Hebt u bezwaar tegen dat ik een vuurtje aanleg? Een ogenblikje. Het praat veel plezieriger wanneer men warm is. Vindt u niet? En ik heb een tegenstel. Daarom maak ik mij bezorgd over mijn koude voeten. Lopende bliksem slaat in de takken en eet bomen op. Eet alles op. Eet alles op. Zo erg is het niet. Ik, ik, ik geef toe dat ik wel iets zou lusten. Ik heb sinds lang geen voedzaam maal gehad. Maar ik, ik ben niet onbescheiden. En als er niets is, zal ik uh, wel een verse pijp opsteken. Dat helpt ook. Grote geest uit de vuurberg. Is niet goed. Wie, koolabom? Uh, uh, wie, koolabom? Wie, Gulabom. Uh, Ach, is dat het? Ik dacht al, wat doen ze toch schrikachtig. Maar het zijn natuurlijk ouderwetse lieden en die hebben nog nooit een aansteker gezien. <laughs> het is niets. Gewoon vuursteentje. Ik heb mijn lucifers vergeten, want ik ben nogal haastig van huis gegaan. Een bommel is nu eenmaal uiterst snel. En dan vergeet hij wel eens wat. Hm? Niets hm? Is niets. Nee, nee, alleen maar een aansteker. Hm? Geen gula. Geen dondergeest Nee, nee, is, is geen dondergeest, is, is aansteker aansteker. Kom erbij zitten, dan zal ik u laten zien hoe het werkt Ronde maan Kula Stam heeft Kulebom bombeest. Veel hopklop ja, ja, ja, ja. Uh, Goela bom, hè? Hop, klop en zo. Ik weet er alles van. Maar, maar wees niet bang, goede lieden. Ik ben een uiterst snel heer en er kan u niets gebeuren. Nou, ter zake dus. Kunt u mij ook zeggen waar ik een zekere bommel kan vinden? Ik heb het gevonden. Uh. Weet u hoe u heer Bommel uit het verleden terug kunt brengen? Hoe dan? Het is heel eenvoudig. Maar dat is met alle moeilijke zaken. De oplossing is altijd simpel. Kijk, vriendje. Oh. We moeten het levensritme van de heer Bommel bijna geheel stilzetten. Wat? Bijna, zeg ik. Niet geheel, want dan zou de proefpersoon overlijden. Is dat duidelijk? Ja, maar hoe? Wanneer het tempo van de patiënt bijna stilstaat, dan zal de tijd dus bliksemsnel snel langzaam heen gaan. Volg je me? Nou, uh... Ik zie jou nu onbeduidende gelaatstrekken dat mijn redenering u aangaat. Uh... Let dus goed op. Deze kromme stelt de gang van de tijd voor. Je moet hem zien als een spiraal die in zichzelf besloten ja, is. Nou, uh... Door middel van mijn contraptie nu. Heb ik de proefpersoon teruggeprojecteerd? Let op de ja, sneeuw. Ja, dat zou allemaal wel zo zijn, maar doe liever iets. Er kan van alles met heer Olly gebeuren. Vlugge vuurbaas! Veel eten! Ach, laten we maar niet over eten praten. Wanneer u het adres van mijn voorvader niet weet, ga maar weer eens verder. Bedankt voor de gastvrijheid, bedoel ik. De ongunstige trek, onverzorgde nagels... Ik, ik bedoel, waarom, waarom trekt u nu een mes? Lopende blikje mooi rond. Veel eiten, Urk. Nee, dat, dat is een misverstand. Ik, ik ben een heer uit de toekomst. Ik ben een eentje teruggegaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Kijk, de heer Bommel is teruggegaan in de tijd. We krijgen daardoor een tweede kromme die de eerste snijdt, als u mij volgen kunt. Nou, uh... De beweging van deze spiraal is echter een tegengestelde. tegengestelde. Bij snijpunt verandert deze beweging in... Maar uh, als... Wat is er, ventje? Nou... Heb je een vraag? Ja, als die linkerklok wordt stilgezet, komt de heer Ollie dus weer terug. Ja, maar daar zijn we nog niet. Laat ik nog eens opnieuw beginnen met een eenvoudige formule. Als u dan niets doet, ga ik iets doen. Veel eten, eten. Oh, mooi hond. Dit, dit, dit kan niet, ze willen mij kwaad doen. Maar, maar, maar, maar, maar ik ben de snelste heer van de wereld. Ik flits weg. Heel goed. Helaas, de ongelukkige slaagde er niet in om een beweging te maken. Verstart van ontzetting stond hij tegen de bergwand aan en het enige wat er flitste waren de knuppel van Troon en Urks stenen dolk. Het zou zeker slecht met hem zijn afgelopen... wanneer Tom Poes er niet in was geslaagd... om de hendel van het toestel over te halen. Maar toen die er uit alle macht aan duwde en trok... kwam er plotseling beweging in. Langzaam schoof de vastzittende hefboom terug. In het stille laboratorium was er weinig van de uitwerking te merken. Alleen de linkerklok tikte steeds langzamer... totdat hij, zo op het gehoor, helemaal stil stond. Heer Bommel bemerkte er des te meer van. Gelijk met de klok vertraagde hij zelf, maar omdat de tijd om hem heen gewoon doorging, scheen er plotseling een vreselijke orkaan los te breken. De onaangename gedaante van Urk en Troon loste op in een aangierende stofwolk. Daarboven kwam de zon op om na een flits door het zwerk meteen weer onder te gaan. En daar het gebeuren steeds vlugger ging, volgden de dagen en nachten elkander al op als bliksemflitsen bij een koortsachtig onmeer. Voor de blikken van de overspannen toeschouwer schoten er bomen uit de grond op, strekten hun takken naar de hemel en stortten dan, vermomd door ouderdom, als stof op de grond neer. En intussen huilde de wind onafgebroken om de bergpieken. Het werd heer Olly bang te moeden. Ja. De orkaan voerde bladermassa's langs hem heen... die tijdens het passeren tot stof en humus vergingen. Soms beefde de grond en dan schoof er met ijlgeratel een aardlaag tevoorschijn... zodat hij al spoedig omgeven was door rauwe rotspieken... die als ribben uit de aarde staken. De ogen rolden de ongelukkige toeschouwer door het hoofd... want hij had geen tijd om het gebeuren oplettend te volgen. Het ene ogenblik staarde hij zonder begrip naar een boom... die als een steeds dikker wordende tentakel uit de boom maar het volgende moment werd zijn aandacht reeds afgeleid... doordat er een geweldige rotsmassa aankwam schuiven... die zich als een dak boven zijn hoofd legde. <tied> Toen dit gebeurd was, werd het echter rustiger. Want heer Olly bevond zich nu plotseling in een grot... waar de wind niet langer vrij toegang had. <tied> Toch kreeg hij geen gelegenheid om uit te blazen. Uit de zoldering goot de stralen bruinachtig vocht omlaag, die hem met een kleverige massa bedekte. Hij schouwde met knikkende knieën rond op zoek naar een beschutte plek. Doch overal waar hij stond begon het gewelf te lekken, zodat hij geheel ten einde raad raakte. Hey, ei, hey, manneke, wat heb je nu gedaan? Ik, uh, ik heb hier Ollies tijd stilgezet. Ja, ja, maar hoe? Gij hebt de hendel zo ver verschoven... dat één hartslag van de beklagend zware geproefpersoon een jaar duurt. Oh. Uw vriend kan wel geschrokken zijn. Oh. De klok staat bijna stil. Gelukkig nog niet helemaal. Waarom is dat gelukkig? Ik wilde heer Bommel zo gauw mogelijk terughalen uit het verleden... en u zei zelf dat het alleen kon wanneer zijn tijd stil stond. Ach wat, gij hebt niet goed opgelet toen ik u de toestand uiteenzette. Maar... Gebabbeld als een benenrammelaar. Wanneer deze klok geheel wordt uitgeschakeld... Komt het geslacht Bommel ellendig aan zijn einde? Hey, hoe was het ook weer? Als de kalk die mij bedekt over vijf minuten niet is weggehakt, zal het geslacht Bommel ellendig aan zijn einde komen. Dat was het. Nu begin ik het te begrijpen. En dan stond er stond nog een datum boven ook: zaterdag drie uur, geloof ik. Ik zal trachten hem sneller te laten lopen. Trouwens, de hefboom loopt de dus stroef. Ja, ja, hoe laat is het? Ja, welke onzinnige vraag. Het is half twee in de gewone tijd, zoals je op de middelste klok kunt zien. Maar wat geeft dat? En welke dag is ja, het vandaag? Het is vandaag? zaterdag geworden. Schreeuw u weg, ik kan hier geen kreupeldenkers gebruiken. Tom Poes rende naar huis om zijn gereedschappen te halen. En zonder rust te nemen, holde hij terug naar de ingang van de druipsteengod die hij met heer Bommel had opengehakt. Maar het zal nu al wel bij tweeën zijn. En op het papier van de legende staat drie uur. Ik heb dus nog zestig minuten om de stalagmiet uit te hakken jongen wat een sukkel ben ik geweest dat ik die zogenaamde legende niet eerder heb begrepen. Als ik nu nog maar op tijd kom. Hoe vreselijk is dit alles. Ik verkeer in groot gevaar dat voel ik. In dit vocht kan ik licht kou vatten. En overal komen rotsen uit de grond. Ik moet hier weg. De contraptie is lelijk in het ongereden geraakt De hefboom zit beklemd Ik kan het levensritme van de proefpersoon niet versnellen De tijd moet wel als een stormwind langzaam gieren Jammer, heel jammer deze proefneming zal mislukken Want omdat hij niet synchroon loopt met zijn omgeving Kan hij geen teken achterlaten waaruit blijkt dat hij er geweest is Zeer spijtig. Dit is, dit is het einde van een hier. Eenzaam en verlaten, vastgeplakt in een betoverde spilonk. Hier zal dus het geslacht Bommel ellendig aan zijn einde komen. Ach, als ik maar een teken kon geven dat ik hier in nood verkeer. Maar wacht eens even... Als de kalk die mij bedekt over vijf minuten niet is weggehakt... zal het geslacht geslachtbommel ellendig aan zijn einde komen. Ja, ja, zo is het. Deze rommel is natuurlijk kalk. De, de bommellegende. Nu begrijp ik alles. De rare druipsteen in die grot was ik zelf. Oh, dan had ik nu toch maar vlijtiger gehakt. Maar ik was te suf en te lui en nu is het te laat. Ik heb mezelf niet op tijd uit de kalk bevrijd... Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Dit oude document is de enige manier om hulp te roepen. Want alles is waar wat erin staat. Over vijf minuten zal ik helemaal met kalk bedekt zijn. Zijn machteloze vingers lieten het papier glippen. En de tocht die door de god vloot, voerde het mee naar de uitgang. Daar werd het door de storm van de tijd gegrepen en weggevoerd. Als iemand het nu maar gauw vindt. Ach, wanneer ik gered mocht worden, zal ik mijn best doen om vlugger te worden. En ik zal beter naar Tom Poes luisteren. De tijd begint op te schieten. De beide uurwerken lopen bijna synchroon. Maar ik heb de fout gevonden. Het was alweer de funerius. Ja, ja, zo'n anomaal pulserende vibrant is uiterst kwetsbaar... Als er niet vlug hulp komt, zal ik stikken. Over een paar seconden is het met mij gedaan. Over vijftien seconden... zal de kromme van de heer Bommel die van het heden kruisen. Het is te laat om nog een ogenblik in het verleden vast te houden. Jammer. Heel jammer. Nog twee seconden... Nog één... Drie uur. De tijdbanen zijn in elkaar overgegaan. De proefneming is afgelopen. Laat ons hopen dat de proefpersoon het heeft overleefd. Oh, jonge... jonge vriend... Oh, je hebt me het leven gered. Over een paar seconden zou het met me zijn afgelopen. Ja. Oh, dit, dit zal ik nooit vergeten. Ik meende toch werkelijk dat dit het einde zou zijn. Alles was zo vreemd om me heen, als je begrijpt wat ik bedoel. En het lekte overal kalk, zodat ik geheel beklemd geraakte. Maar nu is de storm weer over, merk ik. Er was geen storm, heer Olly. Dat leek maar zo, omdat uw tempo veel langzamer was dan de tijd om u heen. Dan begin nou niet weer over mijn traagheid, jonge vriend. Ja. Dat is voorbij. Ja. Het zou me te ver voeren om je alles te vertellen. Maar nu ik uit het verleden weer in het heden ben gekomen... zal ik voortaan vluggen zijn. Ja, ja, ja, ja stil maar. Jij bent ook vlug. Want een paar minuten nadat ik dat oude papier heb laten waaien, was je er al. Je moet het direct gevonden hebben. Dat oude papier? Mm -hmm. Van de bommellegende bedoelt u? Ja. Maar dat heeft die geschiedkundige immers gevonden. Kijk, daar loopt hij net. Hij heeft het aan u gegeven, weet u nog wel? Kijk, natuurlijk weet ik dat nog wel. Ja. Ik ben niet suf meer, hoor. Maar... Dat is die dokter Guijgelheil die mij dat oude papier gegeven heeft. Meneer Bommel, ah. dat is toevallig... Ik was juist op weg naar u toe om naar dat oude papier van de legende te vragen. U weet wel. <totstuk> hebt u er nog iets mee kunnen doen? Uh, ja, uh, dat is te zeggen. Ik heb het gebruikt als noodkreet... Ik, ik was in een grot beklemd geraakt en toen heb ik het naar buiten laten waaien om hulp te vragen. En toen heeft mijn jonge vriend hier het gevonden. Oh. Het hielp hoor, want hij had mij binnen vijf minuten gered. Net als op dat papier stond. Nee, uw vijf minuten hebben vierhonderd jaren geduurd. Ik heb het niet gevonden. Dat heeft iemand eeuwen geleden gedaan. En na lange tijden heeft dokter Guigelheil het in handen gekregen. En die is ermee naar u toegekomen. U hebt het toen in uw zak gestoken en bent ermee teruggegaan naar het verleden. En ongeveer 400 jaar geleden hebt u het uit de grot laten waaien. En zo is de bommenlegende ontstaan. Uw vijf minuten hebben 400 jaar geduurd. Ik heb het niet gevonden. Dat heeft iemand eeuwen geleden gedaan. Ja. Na lange tijd.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 Ik keek juist naar u uit met uw goedvinden. Toch klopt er iets niet. Wanneer alles is zoals de heer Poes hier zegt, dan is de legende wel verklaard. Maar waar is dan het oude papier? De maaltijd is gereed, heer Olivier. Zal ik opdienen, als ik zo vrij mag zijn? Maaltijd. Broeder Troon, broeder Erk. De proefpersoon is dus onbezeerd uit het verleden teruggekomen, zie ik. Dat wilde ik maar even weten. Oh. Ik hoop dat u nu uw legende begrijpt, mijn waardebommel. Uh, ja, niet helemaal bedoel ik. Er is nog één heel duister punt. Waar oh. is dat oude papier... Dat zou ik wel eens willen weten. Dat, dat heb ik gebruikt om hulp te vragen. Ik, ik moest toch iets doen? En wat er stond, waren precies mijn gedachten op dat ogenblik. Ik had het zelf kunnen schrijven. Heel juist opgemerkt. U hebt het natuurlijk zelf geschreven. Uh, nee, dat heb ik niet. Maar ik had het toevallig in mijn zak. en Daarom... Maar, maar wie heeft het dan geschreven? Als ik het niet zelf gedaan heb, zou het dus... Misschien is ditzelfde al een keer eerder gebeurd. Alleen hebt u dan de eerste keer meer tijd gehad. Ei, ei, ge zijt een slim ventje. Huh? Dit keer is de proef mislukt. Ja. Omdat de funerius is blijven hangen... had de heer Bommel geen tijd genoeg om een nieuw teken achter te laten. Hmm. Wanneer de heer Guigelheil zijn papier dus terug wil hebben... zullen wij de proef nog eens moeten herhalen. <kwijnt> La Laat professor Sikbok even uit, Joost...